Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Een Nederlandse F-16-vlieger was afgelopen vrijdag de leider... van een internationaal bombardement op IS. Vijftien vliegtuigen uit vijf landen deden mee aan de missie boven Irak. Ze bombardeerden munitieopslagplaatsen en commandocentra. Het was voor het eerst sinds 1994 dat Nederland de leiding had... bij zo'n bombardementsmissie. VVD-staatssecretaris Wiebes begrijpt de problemen... die zijn partij heeft met de belastingverhoging voor lease-rijders. Maar hij ziet weinig alternatieven. Partijgenoot Neperus wil dat het plan drastisch wordt aangepast. Wiebes zegt dat hij zich ook moet houden aan het energieakkoord. Daarin zijn afspraken gemaakt over het stimuleren van duurzame energie. De enige andere mogelijkheid is volgens hem... het verhogen van de motorrijtuigenbelasting en daar voelt Wiebes niets voor. De Israëlische regering wil ruim duizend nieuwe woningen bouwen in Oost-Jeruzalem. Het plan van premier Netanyahu stuitte direct op kritiek van zijn eigen minister van Financiën. Die zegt dat het plan tot een crisis zal leiden tussen Israël en de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben in het verleden bouwplannen in de bezette gebieden veroordeeld. In Zuid-Korea is de doodstraf geëist tegen de kapitein van een veerboot... die een half jaar geleden verging. De kapitein wordt verdacht van moord... Bij de ramp kwamen ruim 300 mensen om het leven. Tegen drie andere bemanningsleden is levenslang geëist. Australië sluit voorlopig de grenzen voor mensen uit de landen in West-Afrika waar ebola heerst. Alle visumaanvragen uit Liberia, Guinea en Sierra Leone worden afgewezen. Australië zal voorlopig ook geen vluchtelingen opnemen uit die landen. In Australië zelf zijn tot nu toe geen ebola-gevallen voorgekomen. Het weer, steeds meer zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht kan het afkoelen tot 5 graden. Morgen een groot deel van de dag zonnig. Vanaf woensdag meer bewolking en regen. Dit was het NOS. CFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A9 ook maar Amstelveen. Tussen Aalsmeer en Amstelveen 2 kilometer. Er zijn drie reisstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ik het nog een keer. Wat was het? Yes, De Entertainer. Heel goed. Uit 1902 alweer. Ja. Werkelijk. Ik verzin nooit wat. Uh, van Scott Joplin is dit, uit 1902. En hoe gaat het dan verder? Uh. Hoe uh. uh. <Engels> gaat het <sa Keith Bass titled> verder? <verwacht> <Michelle strikes> <kilograms> We straal toen hij dat componeerde, hè, maar.. Het eind is heel bekend, hè. Echt, eh... Uh... Ja, ja. Het is zelfs zo bekend dat het later door andere componisten weer is nagespeeld. Mozart was dat, hè. En Chopin, zo... Beethoven. En... Uh... Nee, maar wat was... De... Heeft u dit herkend, dit stuk? Turkse Mars. Turkse Mars. Ik hoor gefluit. Misschien kunnen we het even met z'n allen fluiten. Dat is wel aardig. <hierig> Ontziet de stemband een beetje, De Turkse mars van Mozart. Dat was toen wereldmuziek. Ja, van... Maar dat zijn allemaal uh, beroemde masterpieces uit de Kruidvat Top 10. <lacht> maar weet je wat ik doe? Ik doe, een, uh, even kijken. ik doe een korte muzikale quiz. Ja. Of u nou wil of niet. Uh, <lacht> kijken wat u allemaal zo kent op muziekgebied. Korte dingetjes. Is niet moeilijk. Uh. Floymars. Is dat goed? Floymars. Ja, Floymars, is goed. Er wordt in elke stad weer anders gespeeld natuurlijk hè. GELACH Bij ons gaat het zo. Dat is geen Mars, maar het is meer een Polka. Hè? De Vloymars, uh, kent u dit? Ja. Vuur Elise, is goed. Ik kan mij wat Schelen. Uh, misschien kent u dit ook. Dat hoor ik niet helemaal duidelijk. Dat wil ik nog één keer... 1, 2, 3, 4... Ja, het is wel mooi gezongen, maar het is niet goed. Het was een, uh, een pianoconcert van Haydn. <lacht> pianoconcert van Jozef Haydn. Een D-groot... Ik zit er wel in, hoor, als u wil, maar... Uh... <tie> het was helaas niet helemaal goed. Misschien kent u dit, misschien kunt u het aanvullen. Dit is een beroemd stuk, dit. <tie> <tie> <tie> u doet het expres, volgens mij, dames en heren. U zoekt het veel te ver, hè? U zoekt het echt... Of dit, dit kan het ook zijn. stuk is dat, hè? Maar wat u vloot was dit, hè? Dat speelde ik niet, hè? Ja, nu wel, maar. Hou is te laat. Misschien kent u dit ook wel. U zoekt het te diep, echt waar, u zoekt te ver. Langzaam zijn leven niet, hè? <lacht> Dit was uit het zauwevleuten, geloof ik, hè? Kent u ook wel het zauwevleuten? Ook... Wat kent u uit het zauwevleuten? <lacht> huh? Ja, een opera van Mozart, maar wat, wat kunnen we even doen uit het zauwevleuten? Als ik gedronken heb, oh, oh. allemaal beestjes, oh, oh, oh. zoveel beestjes om me heen.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 skills up cause I'm in love with my oven glove Give me something to dust off. I'm going crazy, never lazy Our life is wonderful, the coffee two Sugars in the bowl and the beautiful I'm still single but I feel Ditched, I can't believe Rich Really married that bitch and I Band Leaf. Het liedje is Wonder Woman. En dit was de akoestische versie. En daarvoor hoorde je Ronnie en de Ronnies en Beestjes. En daarvoor een stuk van een uh, fantastisch leuke conference van Hans Lieberg. Ja, en wij gaan nu iets heel anders doen. Uiteraard. Want elke maandag om rond kwart over één... Nou, ik ga het nooit precies uitbeken natuurlijk... maar rond kwart over één gaan wij u bijpraten... over de activiteiten van Pluspunt in Zandvoort. En wie hebben wij vandaag aan de telefoon, Angela? Uh, dat is Nathalie Lindeboom. En zij is van ook Zandvoort. Dag, Nathalie. Goedemiddag. Goedemiddag. Vertel. Ik las iets over vriendinnen. Ja, nou, jullie, jullie hadden een liedje met uh, Why is my life so boring? Nou, bij Pluspunt is het nooit saai. En <lacht> uh, wij hebben uh, een project dat heet Ook Samen. De bedoeling van Ook Samen is uh, om mensen elkaar te laten ontmoeten. Gezellige middag... Uh, voor heel veel mensen is anderen ontmoeten belangrijk. Als je jonger bent, is dat wat makkelijker. Je ontmoet mensen op school, je ontmoet mensen bij de voetbalclub, noem maar op. Als je wat ouder bent, is dat toch wat lastiger. Je verliest ook mensen onderweg. En uh, daar hebben wij het project ook samen voor. Dat is elke dinsdag en elke donderdagmiddag. En ook drie keer een zondag per maand. Waarbij je elkaar ontmoet. Waarbij je activiteiten doet die je leuk vindt. Dat kan creatief zijn. Dat kan een spelletje zijn. Uh, dat kan ook gezamenlijk eten uh, kan erbij zitten. Maar voor heel veel mensen is de drempel best hoog om daar naartoe te gaan. Om daar in je eentje naartoe te gaan vinden mensen soms best lastig. En vandaar dat wij verzonnen hebben... We hebben ook samen vriendinnendagen. Kom een vriendin maken of neem een vriendin mee als je het lastig vindt om uh, alleen binnen te komen. En die vriendinnen dagen die hebben wij op dinsdag 28 en donderdag 30 oktober van half 2 tot 4. En dat is dinsdag, 8... dinsdag 28 oktober en donderdag 30 oktober ja. van half 2 tot 4. Mag iedereen die uh, geïnteresseerd is binnenkomen. Die middag is het ook gratis. En kom kijken of het wat voor u is. U bent van harte welkom. Wat een goed initiatief. Ja, heel leuk. Ja, ik, ja. De, ik snap dat al een beetje hoor. Het is natuurlijk... Er zijn altijd mensen die, die, die, die, die kijken daar dan een beetje tegenop. Omdat het, uh, ja... Je komt toch ergens vreemd binnen en zo. Dat hebben we allemaal, maar het ja. grappige is dat mensen altijd denken dat, dat dat alleen maar zo werkt als je wat ouder bent. Of nee hoor. Alle mensen vinden het vaak moeilijk... of heel veel mensen vinden het moeilijk om ergens binnen te stappen... waar ze niemand kennen of nog nooit eerder zijn geweest. Nou, wij vind ik zelf nog... moeilijk. Ja ik, ja, ik zelf ook. Ja. Wij proberen hier mensen uh, eigenlijk vrij snel al bij de voordeur... op dit soort momenten op te vangen. Hè, dat je je niet zo verloren voelt als je binnenkomt van... waar moet ik naartoe? Daar hebben we ook uh, vrijwilligers uh, uh, voor. Mm -hmm. En dan uh, gaan we kijken uh, wat je leuk vindt... waar je aan deel wil nemen en... Uh, uh, ja, wat bij past. En vandaar dat we mensen heel hartelijk uitnodigen om te komen kijken op onze vriendinnen dagen. En waar, uh, waar vindt dat plaats? Uh... Dat vindt bij pluspunt plaats Vleningstraat 55 in Zandvoort. Oké, okay, is dat makkelijk te bereiken? Uh, dat is makkelijk te bereiken, maar... ik moet er wel heel eerlijk bij ons zeggen... dat het hier voor, vlak voor de deur opgebroken is. Oh ja. Dus je, dat je via de, de andere kant... Uh, bij ons terecht moet. Dus niet door de Flemmingstraat, maar hoe heet ons, de straat aan de zijkant? Dus nu val ik door de mantels geen echte Zandvoort. Er, hè? Nee, ik weet het ook niet. Wij zijn ook ja. geen Zandvoorter. Nee. Nou, jullie ook geen Zandvoort. En dan toch zo actief in Zandvoort. Wat... Ja, ja. Ja, uh, uh, uh, uh, yeah. nee, ik zeg het niet. Ik wou wat zeggen, maar ik zeg het niet. Ja. Uh, uh, Nee, ik weet zo even niet hoe die straat heet. Maar dan nee. ga ik, dat ga ik zo meteen opzoeken. Ja? Dat zoeken we even ja, op en dat zetten we hoor. even okay, op onze we. Facebookpagina. zetten we erbij. Want je moet even via de andere kant en dan over het plein heen uh, deze kant uit. Ja. En dat kan natuurlijk bijvoorbeeld met de bel dus. Oké. Okay. Bijvoorbeeld. Ja? Nou, dat ja. is hartstikke mooi. Nou, en wij, wij hopen heel veel mensen te ontmoeten. Op de 28ste en de 30ste. Ik hoop het ook. Ik hoop ja? dat er een hoop mensen naartoe gaan. Ja. En okay. naartoe nou. komen ook. Ja, heel gezellig. Goed zo. Nou, dank jullie wel voor de aandacht. Graag gedaan. Graag gedaan. En Tot de volgende ja. keer. Tot de volgende keer. Tot maar, de volgende bye. keer. Doeg. Bye. Blackmore. Uh, Blackmore's Night heet de band. Het liedje heeft een Duitse titel. Doe Wald wat. Zum Bachhaus. En ik vind het heel erg leuk. Nou, dan gaan we van het Bachhaus maar even naar Rio. Want dan is het warmer dan hier. Peter Allen. Baby. beating out my heart Whoa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 Baby man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 Sheeran Thinking Out Loud Loud. Zo heet het. Ed Sheeran. En dan... Ja, ik wou er zeggen, komt er ook. Ja, hier is wederom het Regio met Angela de Koning. Een auto die geparkeerd stond in de parkeergarage van de Ikea in Haarlem... is zaterdagmiddag in brand gevlogen. Rond half vijf kwam er rook uit de motorkap van het voertuig... Waarna een melding is gemaakt, de brandweer wist het vuur snel te blussen... en kon daarmee voorkomen dat andere auto's schade opliepen. Een 41-jarige zandvoerder is vrijdagavond in zijn woonplaats gewond geraakt... bij een geweldsincident in een woning aan de Korselorenstraat. Rond middernacht ging de politie op een melding af... nadat getuigen de man op straat zagen liggen... In de Kostelorenstraat zagen agenten de man inderdaad liggen... waarna hij verklaarde juist zojuist in een woning in die straat te zijn mishandeld. De politie heeft daarop een 45-jarige eigenaar van de woning aangehouden... evenals een 34-jarige vrouw die ook in de woning aanwezig was... en als medeverdachte is aangemerkt. En de juiste toedracht is op dit moment nog steeds niet bekend... Gisterochtend zijn twee wielrenners frontaal gebotst op de boulevard. Beide slachtoffers zijn ter plaatse gestabiliseerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de botsing uh, heeft kunnen ontstaan is onbekend... aangezien beide slachtoffers niet goed aanspreekbaar waren. De fietsen zijn door de politie meegenomen en kunnen later worden opgehaald. Overige fietsers ondervonden hierdoor lichte hinder. Misschien is het voor wielrijders en wielrenners in dit geval tijd om zich te realiseren dat verkeersregels en rekening houden met andere weggebruikers ook voor wielrenners geldt dat even een noot van de redactie en uh, tot zover het nieuws weer of geen weer zomer of hartje winter het westkust weerbericht luidt als volgt Vandaag zijn wolkenvelden, maar eh, inmiddels schijnt de zon volop. Het blijft droog en het wordt een graad of 16. Vanavond en komende nacht zijn er flinke opklaringen. Het blijft droog en bij de meest matige zuidenwind daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen wordt een prachtige herfstdag met volop zon. Het blijft droog en er waait nog steeds een matige zuidenwind. En de temperatuur loopt op naar een heerlijke zachte 16 graden. En tot zover het weer. single van YouTube. ja, drum in my bed with his Word Miss Roberta Fleck. My life with even een vlekje wegwerken. versie van de nummer dat geschreven werd door Norman Gimbal en uh, Charles Fox. En ook nog in samenwerking met Laurie Lieberman. En het verhaal gaat dat dit gebeurd was naar aanleiding van een concert van Don McLean. Ja. ja, het zou zo maar kunnen. <tied> Nieuws uit Zandvoort van onze razende reporter Joop van S. <tied> Nou, hij is er weer hoor. Hij heeft het weekend weer overleefd, niet weggewaaid, niet weggespoeld, nee. niet van de, de scooter gevallen. Hij is er weer helemaal in vorm. <laughs> ja, <laughs> inderdaad. Maar uh, we hebben ook helemaal geen storm gehad of zo. Het was gewoon oh. een geweldig weekend. We oh. Laten een we eerlijk zijn, Ruud. Ja. Of was het bij jullie in Buitenwijk heel anders? Uh, nee. Nee. Nee, maar dat er was, de ons de de wel, de was ons gisteren wel, wel zon beloofd, maar die was er niet hoor. Nee, nou, als ja, de hele een dag een, dan donker. Een, dan een tweede, vooruit ja, dan man. Even. Ja, oké. Okay. Dus, uh, we hebben we, wel we eens andere weekenden gehad met storm en wind regen en regen. Uh, ja, dat is wel. Allemaal. Nou goed, afgelopen weekend niet. Gelukkig niet. Het was wel voorspeld eigenlijk, min of meer. Maar uh, ik ga het voornamelijk hebben over zaterdag. Toen uh, voor de vijfde keer in Paviljoen de Lassa, stand de, het NK Open genalenpellen uh, werd uh, gehouden. En dat is eigenlijk een, een, een evenement dat ze weer niet kent in principe. Maar dat ooit begon is als eigenlijk een ludieke actie van vrienden van Café Osteek. Ja. De vaste gasten van het tonarissen, die hebben dat ooit georganiseerd. Daar kwam later, kwam daar later zelfs, ja, kwam huig Molenaar, Bonnie van Talasja erbij. En dat is een uh, gigantisch evenement geworden. En dit jaar waren er zelfs kampioenen uit Den Landen... Bij, bij, uh, van het Granalen waren ook aanwezig. Maar niemand heeft het gered hoor. Nee? Het waren allemaal standforters die de klok sloegen. En dat, uh, ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Het, uh, ja. het gaat erom wie de, binnen 10 minuten de, het meeste Granalen kan pellen... en dan schoon kan pellen. Hè? Er mag geen schubbetje op zitten, geen pootje erbij zitten... En het wordt heel streng, doch gerechtvaardig, wordt dat uh, uh, bekeken door de jury. De eerste ronde was uh, iedereen uh, voor zich en God voor ons allen. Het was uh, uh, uh, uh, bij mij weten 32 deelnemers, dat zijn er nogal wat. Uh, na die eerste ronde kwam er een schifting tussen de professionele pellers, tussen aanhalingstekens, en de amateurs. En dat betekende dat als je boven een bepaald gewicht was. dan ging je naar de, de professionals. en anders blijf je bij de, bij de amateurs. Maar alle tweede categorieën hadden prijzen. voor de eerste drie. Na die tweede ronde, dus met die, met die schifting. kwam er weer een schifting. Mm -hmm. um, de, uh, de, de beste amateurs, de beste zes amateurs. die gingen nog een ronde pellen. En de beste zes professionals gingen eronder bellen, bellen. En daar kwam uiteindelijk dus de, de nieuwe NK-kampioen uh, uit. Want laten we eerlijk zijn, het is een nieuwe, we hebben uh, twee keer hetzelfde gehad. Uh, en die doet zelfs mee aan uh, wereldkampioenschappen gaan aan het bellen. Oké, okay, maar dat is wat anders. Um, bij de profs werd uh, uiteindelijk Paul Laarman eerst en had ik van zijn levensdagen nooit verwacht. Ik ken hem wel goed. Maar ik ken ook de andere pillars. Ja. En um, dat, uh, <laughs> ik stond echt perplex toen ik dus uh, meemaakte dat Paul Lamer de eerste werd. Bij deze, Paul, als je het hoort, van harte gefeliciteerd. Uiteraard. Uiteraard? Tweede werd, ja, tweede werd Marijke Stegeman. En dan een stapeltje van de familie Bluis. De familie Bluis die, uh, doet al jaren mee uh, aan dit uh, evenement. En uh, Arnold die is zelfs vorig jaar kampioen geworden... Die heeft echter een, een liesbreuk opgelopen. Kon niet meedoen. En daarvoor in de plaats had hij zijn dochter, Mirte gestuurd. Ja, en die werd zelfs vijfde. Dat vind ik toch knap? Ja. Jong meisje. Um, zijn broer Gerard werd dan derde. En zijn zus Annette die werd vierde. En als uh, zesde werd genoteerd Aati Kromhout. Zo. Van harte gefeliciteerd. Dan hadden we dus de amateurs. Ze worden ook wel eens... Bij, ...bij met name bij het Garnalenpeller... ...de semi-profs uh, genoemd. En daar kwam Leida Drommel naar voren. Ook totaal niet verwacht. Echt niet. En daar had ik hele andere mensen in mijn hoofd zitten. Maar goed, Leida... ...die werd gewoon keihard eerste. Mocht met de mooie beker naar huis... ...en de titel van semi-prof Garnalenpeller NK Open. Uh, tweede werd Gerda Krol. Derde Ed Spruit, Kan je ook niet verwachten, eigenlijk. Vierde Ger Schiever... De vijfde Marianne van Ewijk en zesde Ivo Bos en Ivo Bos is de penningmeester van de CFM zoals je waarschijnlijk al weet I, I, ja dat, en, dat weet ik we, ja. dat hadden we niet verwacht eigenlijk nee maar een geweldige ja, onze Ivo hè niet te verslaan onze Ivo hè he. Hallo, onze Ivo ja hey, maar nog een vraag Joop. ja was ja. Raggiano er ook bij wie Ragiano? Graziano Graziano Peller het <laughs> ah, ah. Ja, is, is geen gedaal op het feit. Nee, die heb ik dus in ieder geval niet gezien. Laten we ze willen okay. doen. Okay. Uh, maar het was uh, een, een geweldig uh, evenement weer, gigantisch georganiseerd door uh, de vrienden van de kanaal Zandvoort. Ja, ik zou ze eigenlijk niet voor het genootschap willen noemen, maar dat is inpakken, Jan. Um, en van te lassen uiteraard. Van de kanalen die gepeld uh, zijn, daar werden lekker hapjes voor gemaakt, van gemaakt en die werden rondgedeeld. Lekker gratis. Het was een geweldig feest. Ondersteund door uh, een, uh, een ja jammer dat ik het moet zeggen. Een koor uit Beverwijk. Oh? Oh? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Oh? ja, ja, ja, ja. De Beverwijk heet het volgens mij. Oh ja, ja, maar die zijn leuk hoor. Die ja, ja, ja, ja. Ja, maar dus, als je daar vanaf een uur of vier zit tot een uur of acht en je hoort alleen <laughs> maar die muziek, dan word ik niet vrolijk. Nou, nee. nee. nee, ik heb een ander leuk koor voor ze. Ja. Ook ja. Ja. het Beverwijk. Oh, ja, ja dit, dit heb ik wel eens al gehoord. Volgens mij doen jullie daar ook iets mee ja zeiden ze zijn in principe zijn het dan de, de, de, de ja eigenlijk de zeemansliederen die ze brengen maar als dan dat koor een pauze heeft dan wordt er weer diezelfde zeemansliederen, worden weer uh, gespeeld door de disjockey van dienst, dat is Wim uh, Mendel dan. Ja. Ja, dan krijg ik eigenlijk ook Ja, plek. dat is natuurlijk niet dan. slim van zo'n disjockey, hè? Want nee. kijk, je moet niet het repertoire van het koor gaan draaien, natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee want je hoort het vier, vijf keer dezelfde liedjes, hoor ja, dat, dat is ook leuk. de andere artiesten, maar dat vind ik wat minder, eigenlijk. Ja. Maar goed, dat is de enige kritiek die ik erop heb. En misschien kan ik dat nog wel eventjes delen met de organisatie. Dat weet ik niet, ik heb het nog niet gedaan, maar ik heb het nu geuit. Maar het was een grandioos festijn, echt ja. waar. En uh, het was hartstikke druk. De, um, sowieso het restaurant zat helemaal vol, maar ook de zaal apart. Daar hadden ze aan vastgebouwd een tent zodat mensen ook buiten konden zitten met, met, met heaters erbij. En uh, ja, het zat gewoon vol. Het zat nou. gewoon elkaar vol. Dat, uh, dat, dat wil wat zeggen voor de komende jaar weer, want ze gaan er in ieder geval sowieso mee door. Lijkt me logisch, uh, want ja. uh, dit verstijn dat echt, is echt een verstein. Uh, dat, uh, dat mag uh, niet meer uit weg. Oké. Okay. En ik uh, hey. was er heel erg blij mee. Goed zo. Nou, je hebt een leuke zaterdag gehad. Wij ook trouwens, maar, Ja. Maar... Uh, maakt verder niet uit. En uh, nou ja, uh, je hopen zien je vrijdag waarschijnlijk wel weer, hè? Nou ja, nu geval ja. spreken. Hoor in ieder geval. Spreken, hoor. hoor in ieder geval. Oké. Oké. Hé, fijne dag nog, want we beginnen een beetje in de tijd te dringen. Dus uh, vandaar dat ik ja, even. Uh, ik, he, hier, maar, ja, nou ja goed, uh, je hebt nog maar heel even en dus de uitzending ook weer af. Ja, dat bedoel ik dus. We zitten er weer op. Hé, hey, um, Fijne fijne week tot en tot vrijdag. Is gelijk. En tot okay. vrijdag. Vrijdag. Hoi, hoi hoi. En ik denk, natuurlijk, hoor bij de Nick, Ja, dat is niks aan te doen. Die plaat begint gewoon zo zacht. Ja. Maar het komt hoor. Echt. Het komt op. Ja. Dit is Doton. Van zijn uh, CD Seven Layers. En het dat heet Vol. Opvolger van Home. Hij had van korte titels.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 Climbing the walls, chasing marks and all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 Ja, en zo gaat het snel, hè? Ik heb uh, er bijna langer onderweg om in Zandvoort te komen dan om het radioprogramma te maken. <laughs> Tja. Maar goed. Slaan ons ook wel weer erin. Uh, wat gaan ik nou zeggen? Oh ja, dit was CfM Lunch voor deze maandag. Uh, hot nieuws is ook dat u, uh, er is een vrijwilligersprijs in Zandvoort. En in heel Nederland trouwens. En uh, als u daar stemmen wilt, er zit ook een Zandvoortse kandidaat bij... daar hebben we het afgelopen donderdag over gehad... Uh, dan kunt u dat ook stemmen via onze CFM-app. Dus ook dat is geregeld, dat is hot. Hot nieuws. Dus via onze CFM-app kunt u ook stemmen op die vrijwilligersprijs. En natuurlijk die Zandvoortse dame, die, moet, uh, die staat nu tiende geloof ik... maar die moet wel even een nummer 1. Hè? Dus even doen allemaal! Nou, vanaf gaan wij ons weer opmaken voor de reis terug. Ik, uh, wij danken u voor het luisteren. En. Uh, en ik zijn er weer aanstaande donderdag. Ijs en weer dienende, om het zo maar eens te zeggen. Morgen is het programma er natuurlijk ook, want we zijn vijf dagen in de week live. Hè, dat weet u, met CFM Lunch. Ja, er zijn mensen die dat nog niet weten. Maar ik bedoel, uh, ja, uh, het is gewoon zo. Vijf dagen in de week. Uh, live tussen 12 en 2. Morgen met Saraldarf en Dolly Tempierik. En uh, woensdag ben ik er weer samen met Angela. De donderdag ben ik er samen met. Uh, Dolly. En vrijdag weer samen met Angela. Nou, dat is leuk. Vrijdag hebben we natuurlijk ook weer uh, Zandvoort Draai door. Wat daarin komt, dat weten we nog niet allemaal. Maar dat komt ook allemaal weer goed. In ieder geval tussen 5 en 7 zaterdag. En we hebben zaterdag nog een ander programma: uh, het uh, Sportcafé, uh, de derde aflevering of tweede, weet ik niet precies. Maar in ieder geval. Zaterdag, of eh, vrijdagavond tussen 7 en 9, live. Op CFM met Albert-Jan Vos, onder andere. En Die Houtkamp zitten wij. Die presenteert het allemaal. En eh, dat is het Sportcafé, Aanstaande vrijdag, dus 31 oktober. We zijn we weer helemaal op de hoogte. Spannende dagen, allemaal. Ik ga u verlaten voor vandaag. En euh, nou, ik zou zeggen, fijne maandag nog. En euh, wat mij betreft, tot woensdag. En wat dit programma betreft, tot morgen. Bye. Nou.